In de VS is een rel ontstaan tussen de democratische presidentskandidaten Sanders en Clinton. Medewerkers van Sanders kregen een gegevens in handen van kiezers die op Clinton zeggen te stemmen. Volgens Sanders' medewerkers kwam dat door een technische storing. Clinton spreekt van diefstal. Een de democratische partijbestuur heeft Sanders even de toegang tot de databank ontzegd, maar die blokkade is weer opgeheven. De invloedrijkste Nederlander is opnieuw Hans Weijers. De voormalig D66-minister en nou topman van Axo Nobel... staat voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats van de Volkskrant... top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De krant schrijft dat de 64-jarige Weijers tal van prominente posten heeft. Onder meer bij Shell, Heineken en het Concertgebouw. Op de tweede plaats in de ranglijst staat Niek-Jan van Kesteren... directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW... en lid van de Eerste Kamer voor het CDA... Shell-topman Ben van Beurden is de nummer 3. Het weer droog en bewolkt, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Er staat een matige en aan zee krachtige zuidenwind. Morgen wat meer zon en dan 12 tot 14 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu. Tobak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. we ja. Dit is een uh, belangrijk moment. Goedemorgen. morning. Goedemorgen. Toebak... Good morning. Doobak leeft op de radio. Ja, bijna wel, bijna wel. Uh. En is een kleine greep uit de plaat die we niet gaan draaien. Dat had je al begrepen natuurlijk. En volgende week zitten we ook met kerst. Tweede kerstdag zitten we hier gewoon plaatjes te draaien. Gaan we eens even kijken wat we precies gaan doen. ja. Had jij al een idee erover? Ja, nee, ja, daar hebben we zo meteen nog een brainstorm-sessie over. Ja, doen. nog even een brainstorm-sessie van wat gaan we doen op tweede kerstdag. Ook Goedemorgen Zandvoort zit gewoon nog op een plek zoals het hoort. Het is zaterdag ah. tenslotte, dus dan moet je daar gewoon zitten. Vind ik. Hey, uh, is Jalan nog een, uh, een foto van de mooie zonsopgang aan het maken? Uh, er is nog geen zon. Oh. Nee. Okay. Is, ik weet niet wat ze aan het doen is, maar het is... Uh... Het is volstrekt onjuist. Ja, ze hoort hier te zijn, gewoon. Ah. Ja, die wel kleeft op de radio en misschien krijgen we straks wel weer een... Uh... En die hebben we wel vaker gehoord de laatste tijd. Het sorry gedeelte. Ja. Rutte is natuurlijk ook door het stof gegaan. Op zijn knieën is hij gegaan. Nou wel. Ik vind het ook wel weer meevallen eigenlijk. Maar hij is ook maar menselijk. Hij maakt ook maar eens fouten. En vandaag in de Kletskamp van Nederland een interview met hem te lezen. Ik ben bang dat het een beetje klaar is met uh, Rutte. Want hij vindt het eigenlijk niet meer leuk. Hij zegt ook dat die te baan... Ja, ik moet eigenlijk wel toegeven dat het niet meer leuk is. Toen dacht ik van... Nou, je straalt er wat uit dat iedereen een baan moet gaan zoeken die bij hem past... Dat, dat, dat je het leuk vindt. En nu in één keer ga je zelf roepen dat je je baan niet leuk vindt. Je merkte het de laatste tijd ook al een beetje aan. Het enthousiasme, en de passie was er een beetje af. Die is verdwenen. Ja. Ja, het, ja is ook wel weer logisch naar het gedoe met de VVD. Wat er allemaal niet gebeurt daar. Ja. ja, is, ja, ja, ja uh, Miltenburg als laatste afgetreden natuurlijk. Opstelte. De Teven deal. Dat was, dat was natuurlijk een hartstikke goede deal. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Nee. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Later horen we iets anders. Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Nee. En Rutte nog volhouden. Dat gewoon, ja, die, echt, die, die, die, die hebben gewoon nodig die, uh, die Teven. Mensen als Fred Teven. Ja. Die heb je echt verschrikkelijk hard nodig in dit land. En het uh, onderzoek wees gewoon uit. Nee. Het is helemaal geen goede deal. En hij bleef maar volhouden. Nee, het is echt een hele goede deal. En later moest je op zijn knieën dat het uh, niet zo'n goede deal was. Ondertussen is hij aangeschoven. Jee, goedemorgen. Ja. Ik, ik vroeg me net af, moest je nog een fotootje maken van de zonsopgang? Ja, ook. Een uh, vogeltjes luisteren. Maar ik was, ook, ik was net even bij het glazen huis. Maar ik was niet goed ingepland. Glazen huis? <laughs> In Heerlen. <laughs> In Heerlen. Oh. Dus nog dat is gestart gisteren. Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja, ja klopt. Uh, ze gaan geld ophalen. En dat, uh, een goede actie. Ja, zeker, zeker. En overal heb je nu ook een uh, soort glazen huis. En allebei heb je ook een soort glazen huis. Ja, Hadden ze het overal altijd al? Of kwam ze het alweer weer door Nederland? Dat vraag ik me wel echt af. Uh, nee, het is in Nederland voor mij gewoon gestart. Ja, hè? ja geloof ik En in, ja, ja, in ik België, heb je ook een glazen huis, geloof ik. Ja, dat ja, is een Wat? Een toch? Ja, oh, de auto weet ik niet. Oké, okay, okay. okay. nou dat is ik... wel maar, maar goed, uh, als het allemaal naar een goed doel gaat... is het natuurlijk een fantastische actie. Goed, nou, Toepak is op de tien uur. Tijd voor kerstmuziek. Trusty.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 De snowman had to hurry on his way. Buddy wave goodbye, sing don't you cry, I'll be back again someday. Ah, Marike! Frusty! Marike de jager. I'll oh, be back again someday. Wat oh, de fuck zeg, is dat Marike de jager? Maar ik weet niet of ze zo fanatiek aan het jagen is, maar goed, ze maakt wel muziek en dit was Frusty the Snowman. Echt, mits wat rauwe muziek, dat kan je er ook verwachten. Ik heb een aantal kerstplaatjes op de lijst geschreven. Ja, ja nu kan het. Ja, nu uh, kan het weet is het weer uh, dan nieuwjaar. Is, dan is het alweer klaar. Ja, het Goed. gaat al snel. Een week vol gebeurtenissen. Zeker ja. weten. Uh, nou ja, hoe heet het, het was natuurlijk uh, het grote nieuws. We hebben eindelijk een plan. Ja. En het plan is om een plan te maken. Ja. Voor Syrië. Voor Syrië. Ja, ja, ja. ja. Ik zag giet, uh, gisteren zag ik nog even de, het interview met uh, uh, Assad. Bashir Assad, onze oogschiedeur uit Londen. Althans, daar heeft hij een opleiding gedaan. En uh, ik moet zeggen, ja... Goed interview. Af en toe niet helemaal scherp doorvragen. Want hij verwees altijd maar weer het feit van... nou ja, ik ben hier de baas. En dan komen ze van buitenaf komen ze ons bombarderen. Misschien is het wat om te overleggen met mij. Want ja, ik ben hier toch de baas. En uh, ja, gaan ze andere mensen gaan beslissen over ons land. Terwijl eigenlijk vind ik dat mijn eigen volk moet beslissen over mijn land. dan oh, ja, denk denkt van ja, dat klinkt allemaal wel heel schappelijk, maar... Weet, ja, alleen ja, je eigen volk ben je zelf aan het doodschieten. Uh, dus. Is die er nog? Ja, of zijn ze allemaal, zitten ze allemaal hier in Nederland? Ja. Deze, de goede ja. komen allemaal deze kant op. Ja, niet allemaal in Nederland. Er zitten ook heel veel in Duitsland. O -o Duitsland. Duitsland ja. Oh, ja. en Griekenland. Ja, de... Dan moeten we gewoon. Stel je voor dat we verkiezingen zouden moeten gaan houden. Ja. Hoe moet je dat in vredesnaam gaan doen? In al die landen. Ja. Dat gaat niet. Nee. Dat wordt een moeilijk iets. Dus nou ja, en heb je zelf een idee hoe het plan eruit gaat zien? Ik. Eh, nee, ja, nee, geen idee. En gaan ze ISIS ook aan de tafel ik, vragen ik, of ik, niet? Ik weet dat uh, um, ze. Hebben, de, ja, ze zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren. Ja? Nou ja dat waren we volgens mij al lang. Maar. En alleen de, de Russen wilden nog steeds dat Assad blijft zitten. Ja, hoeveel ik daar ook alweer andere berichten over hoor. Dat van, nou ja, goed, als het niet anders kan, mag hij ook wel weg. Ja, maar ze, nu kwam weer naar buiten dat Rusland toch wel op een standpunt blijft. Als het moet blijven zitten. En Amerika als het moet weg. Ja, die staan lijnrecht lijn, lijn tegenover elkaar. Nou ja, we zullen afwachten of de auto start. En of het allemaal goed komt. hè? niet waar? Ongeveer. Ik zie ons klak-klat uh, klak, blok ja, uh, dat rechts gaat mij alweer vullen. Algemene vullen? Zich te vullen. Met ja. allemaal aparte berichtjes die natuurlijk weer uh, van internet uh, weet te ja. binden. Ja, dat is een ober. Hè, die uh, was in Amerika in Fresno. Ja? En die had dus gewoon een tas gevonden met bijna 32.000 dollar aan contant geld. En uh, hij kon zijn ogen niet geloven, zei hij. Hij had nog, nog nooit zoveel geld bij elkaar gezien. En de man ging, volgens de man ging het om een grote opdracht. aan. Hij zelf jaarlijks netto mag bijschrijven op zijn bankrekening. Nou, hij besloot toch maar het geld aan zijn baas te geven en weer aan het werk te gaan. Want hij zegt: Ik geloof in karma. Oh. De had oh, het geld ja. ook in zijn eigen zak kunnen steken. Want er hingen geen camera's op de plek waar de tas was achtergelaten. Hingen geen karma? Nee, hingen er niet. Hij zegt: Ik geloof in karma en huh? daarom moet je gewoon uh, goed doen. Dat oh. is beter, want uh, dan weet je zeker dat je in een beter leven terecht gaat. Wat gaan die baas met het geld doen? Ja, nou ja, uh, de eigenaren hebben gewoon dus wel het. Uh, toen een gezin dus echt kwam uh, bellen vanwege de vergeten tas... heeft de politie wel even gecheckt yeah? of het geld wel op legale wijze was verkregen. Ja, kom op, En zeg. toen kon de eigenaar een tas ophalen. En ze, heeft, ze hebben het over een beloning aangeboden, maar die weigerde hij. Kijk! Nou, dat is, uh, yes. dat is echt een kerstgevoel, hè? Van vrede Vol op aarde, van alle mensen. Ik ben wel benieuwd hoe oud deze <McGee> serveerder is, deze ober. Ik ben al nieuwsgierig. Volgens mij is hij al aardig op leeftijd. Ik denk het ook Dat denk ik ook wel. Ik ervaring die zegt, die zit hier nog wel een paar jaar... En dan gaat hij met pensioen. Die heeft ja. het geld helemaal niet meer nodig. Maar gaaf dus. hè dat je dan ja. zo'n tas vindt. Want he, er ligt nog wat een kijkje erin. Wow, allemaal papier oh, geld. Weet je. Oh, dat geld dat heb ik vandaag niet nodig. Nou, ah. die baas heeft even wat achtergelaten. Ja, nou ja. Wat, zou, wat zou jij doen? Oeh, ik weet niet dus hoe mijn pet staat. is een hè? Ik weet het niet hoe mijn pet zal staan. 32.000 euro in een tas. Oh nou. man, ik zie wel uh, alleen mogelijkheden in het leven. Die ik denk van nou, dat zou ik ja. toch nog wel willen... Ja, een extra opslag. Ik zou het bespullen. even meenemen en even bedenken wat ik ermee zou doen. Maar ik denk toch dat ik terug zou geven. Ik zou het niet met mezelf kunnen leven. Jij wel? Mm. Mm. Als je andere mensen misschien... Ja. Hierdoor... Oh ja, ik zou andere mensen gaan helpen. Dat zou ik gaan doen. Ja, oh ja ik, zou, ja, ik gaan... zou het ook aan het goede doel geven. Ik zou het aan een asielzoekercentrum geven. Sorry. Oh, zo. Ja, ja, zo. Oh, ja, ja, oh. Ja. Al die vrijwilligers in Nederland toch hard onder de riem steken. Ja, voor al ja. het werk wat ze ja, doen. Ja, voor al het werk wat ze doen. And it comes all darkest And Christmas is here Comes the darkest and Christmas is here. Leeft met Jolanden, Wilco en Marcus. Wherever she goes, I go, we go, we go, vrying over cities down to Rio, spree on, love that, I feel on oh, nothing as forever but I'm down for the many soldiers chill. Wherever she goes, I go, we go, we go, vrying over cities down to Rio, spree on, love that, I feel on oh, nothing as forever but I'm down for the soldiers chill. over oh, cities misschien wel de beste plaat van afgelopen jaar netskyo en het heet uh, rio daarvoor natuurlijk... to uh, is This Christmas van de Wombats? En je um, bent natuurlijk die uit Liverpool komen. Yeah, yeah, yeah. Ja, precies. Waar ook de Beatles vandaan komen, dat is natuurlijk overduidelijk. En uh, dat is een plaats van afgelopen jaar ook, geloof ik. Oh nee, die is een oud maatje van de Wombats. En uh, This is Christmas. Natuurlijk een klassieker die ze hebben gemaakt. En onder andere ook Joy, uh, Dance with Joy the Vision is ook zo'n plaat die ze uitgebracht hebben... waar ze groot mee zijn geworden. Het is uh, Toebank Leeft op de Raad, 20 minuten over 8. Welkom bij het radio-event. Het is nog donker in Zandvoort. Ja. En, oh, behoorlijk, uh, ja. Het is behoorlijk donker nog, ja. En uh, uh, ja, Ik zit de afgelopen weken een beetje wat uh, over de natuur gelezen. Komt ook omdat natuurlijk heel veel steden hadden... allemaal een milieuzone ingesteld. Oude wagens, ouder dan 12 jaar. diesels, oude diesels mochten het centrum niet, mocht niet meer in... En en iedereen vond dat wel een goed idee, want die oude bakken zijn echt. Ah oh man. Het is volstrekt onjuist. Zijn foute bakken gewoon niet moeten weg. En nu hebben ze er onderzoek naar gepleegd. Verschillende steden in. Uh, uh, in Duitsland hebben ze gaan acht steden, vergeleken met. Twee of vier acht andere steden, of acht andere steden hebben vergeleken. En daar bleek dus bijna geen verschil te zijn in de smog. Oké. Okay. Dus hadden ze hadden zoiets: ja, waarom is dat nou weer van die ou, automobielpesten? Zullen we daarmee stoppen? En nu hebben ze het idee van: daar gaan we mee stoppen. heel veel mensen. Ja, Rotterdam zegt wel meteen: nee, wij gaan ermee door. Ja, zij houden nog wel aan. En uh, ze gaan het eigenlijk een beetje illegaal doen. En de ministers gaan, ze, gaan er nu over buigen. Zeg maar, nou ja, ja, stom dit dat slaat nergens op. Het uh, is, is voor heel veel mensen onduidelijk. Voor heel veel mensen extra kosten. En uh, ze hebben natuurlijk wel afgelopen uh, jaar 7000 bekeuringen uitge, uitgedeeld. Uh, ter waarde van, nou, keer 90 is toch wel een aardig uh, zakcentje hebben ze opgehaald. Dat is toch ook wel een aardige melkkoe weer dan. Ja, in, uh, in, in Duitsland moet je geloof ik zelfs je auto registreren of zo En dan moet je een vignette op je, op je ruit plakken. En dat kost dan wel weer geld. Oké, okay, die pakken. Alles dan. als geld, lieve schat. Ja, ja. Alles Oh, oh, kijk, hoorde de, de, de wijze vrouw altijd. Ja. Alles kost geld. Ja, klopt. Alles maar kost het, geld. Het is het ook wel een beetje hypocriet. Ik bedoel, het, is, het is gewoon niet in het leven geroepen, maar nu is het bewezen dat er geen verschil is. In, in, in Duitsland hebben ze, acht steden, hebben, ze, hebben ze wel die zone ingesteld. Ja. Acht steden, andere acht steden hebben het niet gedaan vergeleken? Nee, ik zie geen uh, smok, geen uh, CO2-verhoging. Uh, uh, dus, uh, nou, daar kan je het dan mee stoppen. Bedoel, het gaat alleen maar, om de steden. Maar, is het, is het alleen, uh, ja, maar je zorgt er wel voor dat mensen die in die steden wonen... wel hun auto gaan vervangen. Ja. Ik bedoel, je, die oude auto's... Wij hadden toen ook die, die, die, die sloopregeling. Dat was ook gewoon puur om die oude auto's... een beetje van de markt af te trekken. ja. Ja, het, is nog allemaal, het is toch allemaal een beetje rommelen zo met het vervoer. en uiteindelijk krijgen we allemaal natuurlijk gratis vervoer. Hebben we allemaal geen auto meer nodig. En uh, gaan we meer carpoolen Ja, dan Kaarpoolen. is het misschien... Is, ja, elektrische auto's elektrische auto's zijn zijn. En, en als je gewoon volgens een, structuren leeft, dan heb je ook helemaal geen auto nodig. Weet je wel, dan word je opgehaald uh, thuis. En dan zitten nog nog een paar mensen in de auto. Hé, hallo. Uh, ja, net ga, alsof het een bus is. Een soort bus, Ideaal. weet je wel. Uh, zo zo we laat rijden en een wagentje door je auto. En dan kan je instappen. Een wagentje door je auto. Het uh, moet een wagentje door je straat. En die haalt je op. Weet je wat? Zo, ja. Maar het dan krijg anders... je weer van: hey, shit, ik ben te laat. Ja, ja, ja. Ik, het moet anders. Het is zo stom. De status van auto's is er al een beetje af. Je hebt het ook nog wel van die mensen die moeten zo'n hele dure auto kopen. Dat, ja, dat heb je nog wel. Maar ik, heel veel mensen hebben van: oh, joh, die auto's die is geen status meer. Die mag van mij wel weg. Dus uh, dat moet steeds minder worden. Ookbaar voer moet gratis. En er moet nog iets anders komen die door de wijk heen rijdt. Weet je wel? Iets anders moet door de wijk heen. Ja, dat je denkt dat Nou, ja, dan dacht je van die jongens toch op die brommetjes. Zullen zullen ja. Dit... ja, die zijn ook gezond. Ja, nee, brommetjes. Ja. Dat is ook een goed idee. Z zullen we dit plan nog even evalueren? Uh... Ja, op... ja, we leggen het even op de plank. Nou, ja. Is... Ja, hoor je nooit meer wat over. Plannen nee. op de plank. Ja, plannen op de plank. Dat goed, lijkt kijk, een goed idee. Kijk nog even op onze Facebookpagina, zie ik. Ja, ik heb er nog niks geplaatst. Ik probeer oh. iets heel leuks te delen en het lukt me niet. Oh. Dus ik moet nog even vragen aan Mark of je dat wil regelen voor mij. Die is er toch altijd even handiger in. Hè? Ja, vind ik wel. Dat is altijd weer uh, neut van ons. Ik, uh, uh, ik zal er even naar kijken. Ja. Hij gaat er even kijken. Goed, straks op de zand voor zijn bericht. Eerst even een moppie muziek, dames en heren. Ja, Wolf Ellis. En een mooi plaatje. Dat heet Freezy. Het is helemaal niet uh, visjes de laatste tijd. Nee, het wordt allemaal warmer. Ja, echt. Kloten de aarde. Met je gemeente pikken Wat de, de, de, de regering nu weer doet. De motie is ook aangenomen. Dus ze gaan er wat tegen doen. Geen milieuzones meer in steden. De gemeente dacht, hey, we hebben weer iets gevonden om geld binnen te slepen. We waren we het ook een beetje met het OZB. Die, die, uh, de, de huizenprijzen noem je het ook weer. De, de, belasting. De, de yeah. belasting op het huis proberen ze te verhogen. Want ik hoor bij mij uh, in, in, in de straat hoor ik uh, verhalen over de gemeente. Doen dat om dan weer sportpaleizen te kunnen subsidiëren. Want er zit heel veel subsidie op. En uh, dan denk ik. oh ja, het is ook, uh, dat wordt een kapital asielzoekerscentrum. Die moeten ook weer extra geld nodig hebben. Dus ja, overal moet iedereen iets bedacht worden. En de regering zegt, nee, dat mag ook niet. En dat mag ook niet. Dus je zit er gewoon met je handen in te gaan. Wat moet je dan nog bedenken? Zeg, Zijn er nog aparte berichten die we kunnen melden? Ja, uh, Netflix uh, gaat sokken maken. Sokken maken? Ja, je kent het probleem wel. Je zit lekker, je ligt hele week hard gewerkt. gaat lekker op de bank liggen. Even lekker nog een serietje kijken, weet ja, je wel. Ja. Ja, ja. En dan val je in slaap. Nou, en dan drie, series verder, drie afleveringen verder. Want Netflix gaat gewoon door. Natuurlijk. Ja, dat gaat me door. Uh, ga, lig je daar en dan word je wakker... en denk je, wat is er nou allemaal gebeurd? zie je allemaal dingen die, die je nog helemaal niet wil zien... want je hebt nog helemaal die serie niet gezien... en je weet niet meer waar je gebleven bent. Oh, Dat, dat probleem hebben, gaan ze nu oplossen. Eh, je hebt is dat echt een probleem? Ja, dat is echt een probleem. <laughs> Oké. Okay. Uh, ze hebben sokken ontwikkeld. Ja. Die, gaan, uh, die kunnen zien... Of je slaapt. Uh, ja. Dus oh. op het moment oh. dat je in slaap valt, posteert hij automatisch je, je, je tv. Uh, God zeg, wat is dit voor rarigheid? Nou, dat nee, dus, dit is, wel is wel goed voor de, voor, de, de voor het milieu, toch? Oh ja, dan ga je de televisie uit. bedoel, ja. Ik. ja. Maar ja, wacht, je zit met z'n tweeën, je zit je televisie te kijken. Valt oh, er een in slaap? Valt er eentje, dan gaat hij uit. Oh, ben je in slaap? Hey, maar, dan moet je met z'n tweeën, moet je niet die sokken natuurlijk aantrekken. Maar als je in je eentje... Er ja. zijn heel veel mensen alleen in dit land, ja. ja, ja zeker. Ja. Jij is om deze tijd ook, ja. Ik weet het. Ja, hey, hoe, het dus hoe erg is dat? Ja, ja. Maar, ja. Wil, wil je dat een oproepje voor je doen, Mark? Ik, uh, nee, nee hoor. Ik, uh, hoeft niet. Ja, echt, <laughs> al alleen. Krijg je zo. gewoon allemaal... Ze moeten wel een uh, goed whisky meenemen, allemaal. <laughs> nee hoor, dat hoeft niet. geniaal die en ja. voordat je in de televisie gaat zitten... en als je in slaap valt, dan uh, meet de sok. Hé, hey. hij is in slaap gevallen... en dan wordt de, de televisie gepauzeerd. Ja. Dat is wel gaaf. Want, uh, wat ik dan heb... moet er eigenlijk, vind ik ook... een geluidje op de televisie komen. Word wakker, word wakker. Of nee, niet. stay het alert. Het is of, lekker? Net als dat ene stukje van. van... Word wakker van die ene cabaretier? Wakker worden, wakker worden. Ja, die ja. Oh, die oh heerlijk. Heerlijk. heerlijk. Ja. Ja. Nou, ik nou, heb van de week... Ook een... die is op Netflix te zien. Ja, <laughs> ja zeker. Ik heb van de week heb ik een, een soort uh, workshopje gehad. Moest in eigen tijd. Ja? Maar het was voor de rest wel gratis. Maar over stress en ontspanning. Ja? En dat kan je ook doen. Het is zo'n dingetje. kan je op je oor doen. En dan meet je dus inderdaad je hartslag in je oorlel. En er zitten heel veel zenuwen. Ja? En dan kan je dus ook zien... Uh, hoe, hoe snel alles gaat en hoe je, hoe je ademhaalt en al die dingen. <kijen> nou, dat kan je net zo goed gebruiken. Oké. Okay. Toch? Moet je, je wel sokken kopen. Ik heb een computer die... naast je neer, die heb je toch al naast je staan? Ik heb altijd die dan extra stress krijgen. Oh, dat dingetje op die gaat alles wel beter. Dan kom ja. ik alle weer. Dan krijg je. Stress. Oh! oh. Nou ja, uh, leuke dingen, uh, leuke techniekjes. Weer straks er veel meer. En de Zandvoortse bericht is eigenlijk alweer later dan normaal natuurlijk. Een beetje belachelijk eigenlijk. Maar ja, goed, dat gaat alles gebeuren. Zo. Dear Hunter was een film, maar er is nu ook een beentje. Snake skin! Ga je een leuke tas van maken? Mag dat tegenwoordig toch? Weet het wel, welke? <laughs> Met we hadden het over de Beatles, althans over Liverpool hadden we dat de Wombats uit Liverpool kopen. Zou ik zou ook denk, denken dat deze band uit Liverpool komt, want ik hoor heel veel Beatles invloeden. een beetje denk aan uh, Strawberry Fields Forever, een beetje allerlei rare geluiden bij elkaar. Misschien als ik het achterstevoren draai, dat ik hoor dat het Mark Rutte lang al dood is of zo, weet je. Zoiets hoor ik dan. <laughs> dat zou best kunnen. De revolutie is begonnen. Goed, het is uh, alweer heel erg laat. Vijf over half negen en je hebt wel tijd voor... Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. Vertel. Ja, de provincie Noord-Holland zou begin 2016 starten... met de aanleg van een uh, omstreden fietspad... in de Amsterdamse waterleidingduinen. Uh, de rechter oordeelde echter dat uh, de financiële belangen... en dan vraag ik me best wel af... wat zijn de financiële belangen van een fietspad? Maar goed. Uh, en uh, voor de provincie niet opwegen tegen de verliezen van de natuur... Uh, de provincie en de gemeente Zandvoort verliezen met deze uitspraak... Uh, de voorlopige voorziening van het uh, fietspad dwars door de Mijn Amsterdamse God. Laan te wat laten. Wat zeggen. een mooie quote, hè? Van de, wat? de belangen van het fietspad wegen niet op tegen de belangen van de natuur. Toch uh. een eentje, nou, die gaan we vaker horen, hoor. Ja? Het is wel een hele mooie. Het is wel een mooie. Ja, ja, ja je zegt financiële... Uh, uh, wat zijn je nog, financiële... Ja, financiële belangen. Belangen. Ik denk, ja, je hebt gelijk. Wat, wat levert zo'n fietspad nou op? Niks. Snelheid. Yes. <laughs> Het is toch heerlijk, als ik eventjes naar, uh, naar Lisse of zo wil... Yeah. kan ik een heel stuk afsnijden, anders moet ik helemaal ja, maar, omrijden. Ja, maar wat is dat financieel Belang. voordeel? Ja, financieel. Nou ja, Misschien dat uh, Lisse ook stiekem betaalt voor de aanleg. Oh. <laughs> dan wordt word Lisse ontsloten. Maar dan, zie, dan zie ik <laughs> nog steeds niet waar, waarmee er geld verdiend wordt. Uh, nee. Nee, nee, maar daarnaast is het dus ook zo. Het kost heel veel geld, moet maar je, daarnaast oh. wordt de natuur aangetast. Maar, maar is, het, dat is, dat is gewoon. Of moet ja, je een maar, kaartje kopen voor, uh, door het gebied heen te oh, fietsen? Dat zou, ja, dat zou kunnen. Maar da da daar, daar redden ze het niet mee. Want als jij gewoon een jaarabonnement neemt voor een tientje... dan ja. ben je gewoon onbeperkt erin doorheen rijden. Ja, dat is ook niet helemaal Maar de opbossing. financiële belangen ja, liggen is, niet op tegen het verliezen van de natuur. Dan denk ik... Maar, ja, ja, ik vraag nee. me wel... Dat, dat businessplan wil ik wel zien. Dat, uh, ja, nou, we het ja, gewoon... Wil jullie, jullie misschien even... zorgen dat businessplan hier bij de radio ja, ZFM Zandvoort wordt Dan kunnen even, we het echt even doornemen. Komen we hierop terug? Het wordt er gewoon fietsen. Dat ah, is ja. Ja, gaan we even kijken of de, of de rechter gelijk had. Ja, ja precies. Uh, in Zandvoort heb je natuurlijk al het gebeuren op Facebook. Maar er is dus een dame. Die heeft dus een uh, pagina geopend. Die heet gratis diensten en wederdiensten. En dat is Jootje Donkers. En die doet samen met haar medebeheerder Yvonne Zelderus. Die doet echt wat de kerstgedachte is. Uh, in haar hoofd heeft, zeg maar. Ja. Want zij heeft het nu het idee opgevat... om tijdens de kerstdag haar eigen woning open te stellen... voor eenzame mensen. Ze wil er een gezellige dag van maken met muziek, spelletjes en dinetje dat ze zelf wil koken. Daar heeft ze geld voor nodig. En dat heeft ze hoogwaarschijnlijk wel bij de gemeente Zandvoort gevonden. Maar het hele leuke is gewoon... deze Facebookpagina is dus ontstaan door, uh, door koken. Want ze kookte voor een selecte groepje Zandvoortse senioren. En die vonden het natuurlijk allemaal wel gezellig. Dus zo is er eigenlijk spontaan zo'n huiskameridee ontstaan. En bij Sinterklaas heeft ze dus ook al geregeld... dat een behoorlijke groep zantwoordige kinderen van, van uh, ouders... die niet zo breed hebben, heeft ze ook gezorgd... dat die een onvergetelijk Sinterklaasfeest hebben gekregen. Dus dat is gewoon echt wel heel leuk. En ze vraagt dus ook altijd via Facebook... Uh, van hebben jullie nog loten en of entreebewijs voor evenementen... of dierentuinen die je krijgt van, van de vriendenloterij of wat dan ook. En dan zegt ze van, uh, ze doet ook heel veel aan verlotingen en ik zit ook net te denken, ja, ik heb er eentje gekregen... voor dierentuin in Renen voor vier personen... Nou, daar ga ik echt niet heen. Maar ik denk dat ik ze maar even aan haar moet geven. Ja, <laughs> dat is mooi. Ze is zelf uh, ziek geweest ja. en daardoor kwam ze op ideeën. Ja, hartstikke leuk. Je nou, moet elkaar steunen in moeilijke ik, tijden. Ik vind het fantastisch. En ik denk dat het eigenlijk helemaal niet fijn is dat ze hiermee in de krant komt. Dit zijn die mensen die stiekem op de achtergrond zoveel goed doen. Ja. En zeker in deze kerst, denk ik echt van wauw. Ja. Eigenlijk. En denk nog even om mensen. Want je kan nu, uh, als je wil, bij Albert Heijn, kan je dus een... Kers, uh, iets invullen en op de boom plakken. Dus als jij voor iemand die je denkt van... nou, die kan het goed gebruiken... Ja. kan je een kerstpakket uh, proberen. En dan gaan ze lood en dan krijg je dus een gratis kerstpakket. En dat zou dan eigenlijk ook naar haar toe moeten. Eigenlijk wel. Ja. Dus de hele boom vol... met kerstpakketten voor Joodje Donkers. Ja, mooi gebaar dit. Zeker en, weten. Hadden we vorige week hadden we het over de uitkijktoren als toeristische trekpleister. De City Skyliner komt naar Zandvoort. Hij heeft op verschillende plekken gestaan. En in Wenen en in uh, uh, Hamburg heeft hij gestaan. En hier in Zandvoort ja, hebben we natuurlijk een pop-up eh, cultuur nu. Dat er meer dingen mogelijk zijn. Niet alle mensen zijn er blij mee, ondernemers. Die hebben zoals ja, ik moet alle, alle regels voldoen. Maar het schept gewoon heel veel mogelijkheden. En deze Skyliner wordt, nu, komt aan naar Zandvoort. Ja, is het definitief? Het is definitief. En eh, dat komt ook omdat eh, de regels zijn, zijn wat soepeler. Dus uh, dit is natuurlijk wel mooi En uh, we hebben veel meer van die pub op winkeltjes hier af en toe En ook zo'n pub op festival geweest pop, geloof ik Pop up. Pop op pup, pup, pop, pop. Pop up. Ik, ik, Ja het is nog pop. niet helemaal een goed ut Ja het, het, het, het is op. Hij popt op, op. Ja Pop, pop up. Op. Zou het ook poep op kunnen doen want het komt op als poepen Ja goed ja. Nou je hebt wel uh, te maken met heel veel zee mee, hoor. Die uh, <laughs> kunnen poepen Ja uh, precies dit. En die ook ja. ergens op Ja op poepen ik vind het toch best wel lastig dat het er wel in de gaat, geloof ik. Nou, gehoord bij de Zandvoorts berichten. Ja, tijd voor kerst, dames en heren. Ah, ah. Elsa Furman, Lousy Connection. Ja, slecht contactje. In mijn hersenen waarschijnlijk. dit hoor. Ezra Furman. Kunt een rare een lijf op die? Op die zin zeg, zegt. Toebak leef. Ja, yeah. zijn we nou klaar Wat is dat voor gekkigheid? Voor met de geit. Ja, precies. Nou, ik weet niet of er geiten bij waren, maar goed. Zover dus. Lousy Connection in de zaterdagmorgen. Kwart voor negen weer. Langzaam wordt het uh, licht in antwoord. En er zijn er allerlei aparte berichten die we met u kunnen delen. Daar heb ik een heel team voor me zitten tegenover mij. Brand los! Yay! Er is iemand die heeft uh, een hele gezellige klacht gedaan... via Facebook over uh, de kip-tandoori-potverdorie... waarin dus uh, met cashewnoten en alles... en hij had dus echt gezegd van... het lijkt me zo heerlijk om dat te doen... want, dit en dat en dat... en toen zegt hij, er zat maar één in. Nog in twee gebroken ook. Ik hoef helemaal geen extra cashewnoten toegestuurd... maar één wens... Veranderde de tekst onder de kip naar met één cashewnood en koriander. Nou, en het hele social media team heeft echt heel erg gevat gereageerd. En ze zeiden, ze zeiden ook van, nou, we zijn niet bepaald een nutty professor geweest. Weet je, dat was er zoveel? Ja. En uh, wat sorry dat jij uh, de cashewnood over het hoofd moest zien in je maaltijd. En uh, een heel verhaal erover. Maar uh, hij heeft de missende noten gevonden... en heeft onmiddellijk naar, naar die persoon op pad gestuurd om hun taak af te maken... Samen met wat andere ontsnapte deugnieten. Dat was wel leuk. Hij heeft zijn noten gevonden. Nou, heerlijk lekker. Precies, fijn. Het ja. werd een mooie avond. Ik vind het ook wel een beetje jammer dat ik deze nu gewoon niet uh, op, uh, op Facebook zelf had gevonden. Ik kan hem natuurlijk nog vinden, die man. Hè. Dat is altijd wel leuk. Oh ja, leuk berichtje. En dan ga bij. ik hem gewoon even Twee noten, althans. Ja, ik denk dat het twee zijn. Zou het kunnen zijn dat ze in twee zijn geknipt? Ja, dat is uh, Goed, he? Marcus. Ja, eh. Uh, er is een Belg uh, die, die, die ergerde zich nogal aan de uitspraak van Donald Trump. Die, uh, die riep iedereen op om uh, dat iedereen Bill Gates moest gaan bellen ja? huh? om uh, een deel van het internet voor sommige mensen af te sluiten. Uh, Donald Trump vond dat sommige mensen geen internet verdienden. Oh, oké. Okay. Uh, zoiets dergelijks. Ja? Nou, nu heeft de, de, de, de Belg samen met uh, het kunstbedrijf Art 404 een website opgezet. Uh, de website heet calltrump.today. Nou, wat kun je vervolgens op de, deze site doen? Je kan uh, een berichtje typen. Die wordt vervolgens omgezet in spraak. Yeah. En dat wordt naar een van de campagnekantoren van, uh, um, Donald, Trump? van Donald Trump doorgebeld. Oké. Okay. Yeah. Dus, uh, nou. dus als je iets kwijt wil aan Donald Trump, je kan het naar hem toesturen. Kijk. www.calltrump.today. Uh, ja. Yeah. Die Donald Trump regelmatig in nieuws met weer een, een of andere one-liner. Ik bedoel, wij hebben ons eigen Donald Trump. Geert Wilders natuurlijk. Hij is afgelopen week nog uitgeroepen tot de politicus van het jaar. No way. Die eigenlijk wel, de politicus van het jaar. Wat, Althans, wat, wat, wat, het publiek, hè? He? De, de, de gewone man, de man heeft kunnen stemmen. En ja, logisch, hij is vaak in het nieuws en weet natuurlijk, uh, hij is echt een populist. Roept wat mensen denken, maar komt niemand oplossingen. Altijd zo makkelijk. Dus uh, nou ja, goed. Donald Trump is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen voor het hele grote publiek in Amerika natuurlijk. Nou, we het toch over mensen die een beetje ontevreden zijn. Bozen mannen en zo. Is dit wel een goede plaat die erbij aansluit? Vetersen en always and ever. zo'n leuk boze mannenplaatje, vind ik het wel. Het is de zaterdagmorgen. Ik zag net een, een foto van een kat... Ja, een die gelijkt werd omdat ze geschoren was van onder... waarschijnlijk geopereerd of zo. Ja, anders, ja. Waarom scheer je je kat en onderkant helemaal bloot? Ui. Ja. Maar het is inderdaad, je ziet ook dat die kat ook echt een beetje een, een, een, een, een, een dik buikje heeft. Hè? Met een beetje... Het is een dikke kat. Ja, ja het, zeker. Is, uh, het, het ziet er heel erg uit. Maar die kat uit. heeft dus uh, een operatie gekregen... Ja? En uh, de, de eigenaar heeft het dus op de sociale site Reddit gezet. Ik ken die hele site niet, maar oké. Okay. Maar inmiddels hebben we dus gewoon al meer dan 2 miljoen mensen... na deze deels geschoren huisdier uh, gekeken. En, en zo uh, zien we maar weer hoe zinnig we ons leven doorbrengen. Uh, doorbrengen. Ja, ja, het doet me denken aan ja. iets wat ik gisteren zag. Ik was gisteren een beetje in zo'n designwinkeltje... waar ik wel eens wat spullen koop, oh, leuk. Uh, leuk winkeltje En die had een, een knuffelstaan van echt bond... Ik kijk hem zo aan: Wat is dit? voor rarigheid een raarigheid? Ga je, je bont verkopen? Want ik eerst twijfelde of ik het echt bont was. Hij zei: Nee, het is echt bont. Hij zegt: Maar het is tweedehands bont. Hij zegt van. Het is altijd zijn... tweedehands. Ja, ja, eigenlijk is het altijd ja. tweedehands, ja. Hij zegt: Dit is gemaakt van oude bontjassen. Die mensen dan opsturen naar het bedrijf. Dat heet Refure Beasts. En die zeggen: Het is een soort eerbetoon aan het oude dier. Al die oude bontjassen. Dat je onsterfelijk bent als dier? Dat nou ja. jouw bont nog gebruikt wordt. Nee, nou ja, anders wordt het bont het ook weggegooid gegeven. geven. Want de oude uh, bontjas wordt weggegooid. We hangen jarenlang in de kast, doen er niks meer mee. En nu wordt het eigenlijk weer een dier. Ja. Het zou het wel, heel zacht, bond he? maken, hoor. Wat? het wel heel bond maken hoor. Wat? Vinden ze het wel heel bont maken? Nou, nee, ik, ja. zelf leidt het wel tot discussie. Want ik bedoel, heel veel bont uh, is er in ja. de wereld. Alleen de vraag is. als dit een succes wordt. en uiteindelijk worden heel veel van die knuffels gemaakt en verkocht. het bont is dan op? Dan moet je ook met het proces en met het project ja, stoppen. Ik vind dat we een keurmerk in het leven moeten roepen. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ik denk ook dat mensen die honden of katten bij de gemeente achterlaten... dat die katten of honden, dat die misschien dan ook wel worden opgekocht. En dan maar wordt dan daar ga je alweer zoeken naar mogelijkheden ja. om bond te bemachtigen. En eigenlijk dus moeten we daar Dat is dus een keurmerk. keurmerk. Ja, ja, precies een keurmerk. Een, ja. een praatgroep. Ook, ja. Want wel... we hebben nog niet zoveel keurmerken in het land. Maar maar goed, mag ik goed... nog even terugkomen op, op de kat. Ja? De, de gendekleurige, net geopereerde kat. Hadden we het over de kat? die was. Ja. Bij de foto stond dus mijn kat is geopereerd en nu heeft hij geen broek meer. En dan hebben mensen allemaal massaal, massaal hebben ze gereageerd. En het, het, het dier wordt getypeerd als half kat, half kerstkalkoen. Maar ook als een kalkoen in een catsoet. Ja, ja. Oh, zo Dus gaan we even kijken op onze ja. Facebookpagina. Het is, het is een schatje. Heeft hij ook de... al broeken toegestuurd gekregen? Ja, zoiets... nou, dat weet ik niet. Maar het is ook uh, vreemd, want er zit dan een sneeuw uh, echt uh, op zijn heup, zeg maar. Hè? Ja. Maar hij is echt tot, uh, tot zeg maar, onder de borst van wat. Want daar is hij helemaal kaal en zijn pootjes ook, dus ik heb echt zo van hoezo? Maar ja, okay. dat hebben ze, dat hebben we Ik gewoon, denk dat die arts gewoon helemaal los ging. Ja. Ik ga jou lekker scheren. Heerlijk. Ja, ga ik, ik ga een poesie scheren. Oh, ja, nou, ja, heerlijk. Die van mij is voor mij zo kaal dat <laughs> ik de rest ook hem heb. Nou goed, mocht jullie <gitzend> interesse hebben in die tweedehands Knuffels. althans nieuwe knuffels van Tweedehands Bond, moet je even kijken op ReviewerBeast.com. En het is een bedrijf, zit in Eindhoven. En ik heb een paar van die knuffels in de handen gehad. Het ziet er wel heel mooi oh. uit hoor, heel mooi gemaakt. We dus gaan, er gaan is hem delen. Het de zou wel goed. Uh, goed het prijsje hangen. Dat vroeg me ook af. Ik heb het eigenlijk, ben ik het eigenlijk vergeten het, het vraag. Hartstikke stom, want ik was zo onder de indruk van het ding. Dus dacht ik, nou, wat is het voor raarigheid. rarigheid. Dus, maar ik wil het eigenlijk wel even weten. Ja? Want het is... Uh, als het voor een tijdelijk projectje is, dan ben ik het wel mee eens. Maar anders dan wel stoppen op het hoogtepunt. Als het te populair wordt, dan gaan ze bond ervoor zoeken. En dat is niet de oplossing natuurlijk. Goed, straks meer! Really like. So if you're up there somewhere, Santa, Please don't bring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 That's Dus, uh, alternatief kan je review beast doen dus, dan krijg je een oude bondmantel al en krijg je daar een soort knuffel van. Like, het lijkt af en toe ook wel een buitenaardse wezen. Het is wel heel iets apart om je handen te hebben. Het voelt een hele uh, luguber ook een beetje aan. Goed, dit was natuurlijk Fountains of Bane. Vorige week draaide ik ook al. En daar zijn we die plaatjes die nu moord draaien voor je kerst. En zo is het. Vijf minuten voor negen. Kijk op onze Facebookpagina voor alle uh, verwijzingen naar een hele rare geit. Ook gewoon, ik zie net wat Batman half ja. zeg Wat is dat voor gekke geit? Lekker hoor. Nou ja, dat, kan je, dat, dat moet je zien. Dus ik zou zeggen: uh, klik het even aan in onze Facebook-pagina. Maar uh, ik heb hier ook een, uh, een bericht dus voor, voor mensen die misschien geïnspireerd raken. Want het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, ja. is op zoek naar mensen die vernieuwend, vernieuwende ideeën hebben over hoe en waar vluchtelingen kunnen wonen. Samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade behoeft het COA ontwerpers en studenten. Op, uh, op om innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers te bedenken. En het gaat erom dat die oplossingen komen... en die moeten verder rijken dan de huidige huisvestingsvormen. Al dus het COA. Dus niet gewoon uh, oplossingen zeggen van ze moeten terug naar huis. Of nee, zo. Dat ja. is gewoon te flauw. Het is gewoon echt om van... we hadden toen de tijd uh, voor studenten die containerflats en zo. En uh, ja, uh, ja, het is nu gewoon zo koud. Nou ja, zo koud is het eigenlijk ook weer niet. Maar best wel. Nat. Zo koud, Marcus koud, zo klaar. Nou, nou, dat is iets anders. Ja. Nou, lekker weer. Ja goed, dan komt er komt een verhaal. Nee, uh, ik, hoe we erop kwamen, nee, ja. dat gaan we niet vertellen. Ik, ja. ik, ik vind dat we de mensen die zeggen gewoon terugsturen, uh, gewoon omwisselen. Gewoon, zij kunnen terug naar dat land. En dan kunnen we, we hebben we hier een plek voor die vluchtelingen. Ik, ik vind het een goede oplossing. Ja, ik Als zij het zo goed vinden om gewoon terug te sturen. Ja, het is een moeilijke discussie. Gisteren had ik ook weer Pauw te kijken. En dan was, uh, weet je man ook weer, Jan Roos was daar uh, aangeschoven van geen stijl. En die probeerde altijd lekker zo dwars te zijn. Nee, dat is niet zo, weet je wel. En dan probeert hij tussendoor probeert wel weer mens, mensliefend te zijn. Door ja, nou, niemand wil dat ze in een boot stappen. Maar ze moeten gewoon in die boot stappen. Nou, iedereen zit, ernaar, zit aan die tafel zo. Hé, hé. Nou, dat wisten we met z'n allen ook wel. Ja, maar je moet ze gewoon tegenhouden. Dat ze er niet in. Of net zoals uh, Australië. Je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je als ze aankomen. Dat je ze op een betere boot zet en dan weer de kant op duwen. Ja, met die kinderen aan boord en zo allemaal. Is dat de oplossing? Nee. Ja. Dus nou ja, nou ja. Ze willen nu toch al die buitengrenzen... ernstig gaan uh, uh, verhogen en doen. Hè? Dat was het zo over Europa. Ja? Ik denk van ja, en dan? En dan komen die boten aan. En dan, uh, en dan mogen ze het niet in. En dan, dan springen ze misschien wel huilend overboord. Moet je, dat, moet je ze dan niet ophalen? Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Het hoor. is gewoon ijzerlijk moeilijk. Maar ja, als ik dan weer hoor dat het toch best wel in de regio wordt opgevangen daar. En dat maar een aantal procent zeg maar, de, de, de sprong waagt en in die boot gaat. En deze kant op komt. Dan, denk ik, ja, dan valt het allemaal wel mee. En eigenlijk alleen de negatieve berichten horen we in de media. Ja, dat die worden jammer, uitvergroot. Zelfs Geldermans ook. Dat wordt gigantisch. Uitvergroot. Geen paniek, Geen paniek. Maar uiteindelijk, als je ook hoort hier in Zandvoort hoe ze opgevangen zijn. Ja. Op verschillende plekken. Alkmaar hoor ik ook geen foute berichten nou, van... Nou, Arlem is, is er ook niet de hand. Nee. Dus ik bedoel, uh, laten we het niet groter maken dan het werkelijk is. En uh, ja, uiteindelijk, ja, we hopen wel dat de stroom een beetje mindert. Want straks gaat Rutte uh, uh, met, uh, met pensioen. Die zegt van, nou, oh, u kan het niet meer aan. En dat willen we natuurlijk ook niet. Hij is te jong ook om met pensioen te ja, gaan. Ja, ik was born with a body of Made me tense and a little shy. Every time I turn around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 DFM wens u allemaal fijne dagen.